De voormalige voetballer Eric Cantona wil meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen, schrijft de Franse krant Libération. De linkse krant drukt een brief af waarin hij burgemeesters om steun vraagt. Om mee te doen heeft hij de handtekening nodig van 500 Franse burgemeesters. Cantona beloofde strijden tegen ongelijkheid en voor meer kansen voor jongeren. Cantona speelde in de jaren 90 jarenlang voor Manchester United en kwam 45 keer uit voor het Franse nationale elftal. Door zijn agressieve gedrag was hij vaak geschorst. Cantona staat bekend als uiterst links en anarchistisch. Vorig jaar probeerde hij het Franse bankensysteem op te blazen... door mensen op te roepen hun geld weg te halen bij de banken. Het weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of vier. Overdag kans op een beetje motregen. Het wordt ongeveer acht graden. Tot zover het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Lex Bolmeijer. We hebben toch eindelijk een keer een academisch kwartiertje achter de rug in Casa Luna. Maar nu gaan we weer vrolijk verder. Ik heb gesproken met Gerard Mols, de rector Magnificus van de Universiteit van Maastricht. Er zijn een aantal e-mailreacties opgekomen van Geert Smit, die schrijft. Prettig, elitair gesprek over betrekkelijk onbelangrijke zaken. Zelf salonsocialist of advocaat van salonsocialisten? Dat is een weinig academische reactie. Vanuit Melbourne schrijft iemand uh, die daar op bezoek is, familiebezoek... dat hij zeer geniet van het interview... Uh, te meer, daar zijn jeugdherinneringen wat scholen betreft... overeenkomen met zijn ervaringen. Door het hoofd van de lagere school in Schinnen... voorbestemd voor de ambachtsschool. En op dienstinitiatief verwijderd uit het toelatingsexamen van een HBS in Hoensbroek. En gedwongen om nog maar een jaartje de zevende klas van de lagere school te doen. Uiteindelijk wist ik eh, directeur Bonen van het bisschoppelijk College in Sittard... ervan te overtuigen mij daar een kans te geven. En via keihard werken, via Handelsdagschool en HBSA... naar katholieke hogeschool en daarna internationale carrière. Waar hij met veel plezier op terugkijkt. Dus dit mag ook, hè, dit soort ervaringen van dat u niet gestudeerd heeft... of niet mocht studeren, om wat voor reden dan ook. U kunt erover bellen met 0800 1121. En Maarten Derksen heeft nog een vraag aan eh, professor Mols... Want hij heeft begrepen dat het ging over het selecteren van studenten... voor de start van de studie, selectie aan de poort. Dit om, zoals hij aangaf, persoonlijke drama's te voorkomen. Een dergelijke selectie zal een kleiner aantal studenten... weliswaar van betere kwaliteit per opleiding tot gevolg hebben. Terwijl Den Haag juist de universiteiten financiert... aan de hand van het aantal studenten. Ja, daar zit inderdaad een... Uh... Spanning tussen. Bent u van mening, is de vraag aan Mols... dat het huidige financieringsbeleid de Universiteit van Maastricht... en andere universiteiten het afwijzen van ondermaatse studenten ontmoedigt... en hiermee dus het niveau van de Nederlandse student negatief beïnvloedt? Nou, die vraag kan ik niet aan uh, Gerard Mols uh, meer voorleggen... want hij is uh, in de taxi gesprongen en rijdt nu ergens onderweg naar huis. Nou, als hij het hoort, dan zou hij nog kunnen bellen natuurlijk. Uh, maar goed, hij heeft dat eigenlijk ook wel met zoveel woorden... Misschien wel gezegd. En iemand anders vraagt... Uh, hoe kan ik de Casaluna-uitzending van vannacht... met uh, de rector Magnificus... downloaden? Omdat hij in het onderwijs werkt... en het interview graag aan zijn directie wil laten luisteren. Nou, dat kan op de website van Radio 1. Radio1.nl Daar kunt u... Uh, ik weet niet of dat nu al kan... maar in ieder geval morgenochtend... kan u zeker uh, dit gesprek terugvinden... En dat gaat dan via uitzending gemist. Gewoon op zoeken en datum en uur. Nou, je vindt het heel snel. Um, en je kunt natuurlijk ook podcasten. Maar ja, dat is een, een ingewikkelde methode. Um, u belt met verhalen over het academische leven. Of waarom juist niet. Hoe u het gehad heeft. Hoe u het nu heeft. Hoe is het nu studeren aan een van de Nederlandse universiteiten. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer. En dan begin ik met meneer Sico. Goedenacht. Goeienacht met Heeft u gestudeerd? Ik heb uh, gestudeerd. Ik moment even mijn radio uitzetten. Ja, hoor. dat is handig, hè, want anders Zo, gaat het he, zijn. Ja. Ik heb gestudeerd sociaal-culturele wetenschappen in Leiden. Jaren ja. 70 en 80 van de vorige eeuw. 70 en 80? Ja, Was feit... u een beetje een trage student? Nou, uh, nee. Ik, ik, ik werkte daarnaast als uh, leerkracht basisonderwijs. Oh. Ik had een, uh, een halve uur en de rest moest ik bijverdienen... ...in het uh, onderwijs, dat heb ik dus ook gedaan. Ja. Dat, is, dat is zwaar dan? Of, of... Nee, dat viel best mee. Dat viel best mee. Uh, in, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb sociaal-culturele wetenschappen gestudeerd... ...omdat we toen veel kennis hadden thuis aan... Uh, ...niet-westerse uh, allochtonen, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Chinezen, Japanners. Uh, Nigerianen, maakt niet uit. Nu kwamen we bij jullie over de vloer. Ja, en uh, ik ging kort op, op kamers. Toen had ik een, uh, binnen een twee jaar een, uh, een appartementje in Leiden. Spotgoedkoop. Want, hoeveel kostte dat? Uh, schrik niet. 250 gulden ja, nou. per maand. Had ik 30 vierkante meter voor. Ja. Nou. Dat was sportgoedkoop. Goed, ik heb Waar, een... waar in Leiden? In Leiden, in het centrum van Leiden. Twee meter van het gemeentehuis. Op de Breestraat. Nou ja, zoiets. Hooglandse kerkkracht, laat ik zo zeggen. Maar ik heb namelijk ook een Leiden gestudeerd. Ja, dat, dat dus... scheelt dus geen meter. 200, dat is 250 meter van het stadhuis. 200 hooglandse kerkkracht. Ja, Goed. dat is hartje centrum, ja. Ja, ik, ik heb uh, hey. twee dingen gefraudeerd. Ja? Dus eerst een tentamen. Dat was een tentamen antropobiologie. <laughs> en dat heb ik bewust gedaan, omdat ze mij beladen zijn, Althans, professor Maat. Hij had mij belazerd. Waarom? Hoe dan? Nou, ik had een afspraak gemaakt om een tentamen bij hem te doen. Ja. En dat kostte mij een hoop geld. Het kostte mij een dag werken. Het was toen 80 gulden. Dat was over het gulden tijdperk. En dat liet hij voorbij gaan. Oh. En daar had ik helemaal geen zin in op die manier. Dus toen heb ik een nieuwe afspraak gemaakt. En de tweede keer ik kwam ik langs. En toen zei de secretaresse van dienst: Hier heeft u de vragen. Heeft u nog iets nodig? Ik zei: Nee. En ik had een plastic tasje bij me. En daarin zaten mijn boeken en mijn uh, collegeaantekeningen. <laughs> en toen heb ik ja. uit die collegeaantekening en die boeken heb ik uh, de antwoorden opgeschreven. En ben verder het kabinet gaan doorzoeken. Ja natuurlijk. Al maak is open getrokken en weet ik wat allemaal. Maar hij vroeg er ook om natuurlijk. daar vroeg hij ook om ja. Dat maar natuurlijk. bovendien het is dus wel de tijd dat je voor een tentamen op bezoek ging bij de hoogleraar... soms nou, zelfs aan huis, denk ik, Toen moest, Nou, dat was bij, a, op de universiteit zelf. Op het anatomisch lab inleiden. Ja, ja. Nou oh, ja, goed. goed de tweede. ik heb nog meer gefraudeerd, hoor. Nog veel ja, maar meer. ik hoef niet alle uh, nou, geschiedenis... Is het, het, leukste, Wat... het leukste detail is... Eh, we mochten toen maximaal... 9600 gulden verdienen. Ja. 4800 was renteloos voorschot... en de andere 4800 gulden... die verdiende ik bij voor de klas. Maar... Ja. maar ik had met de gemeente Leiden een afspraak gemaakt. Alles wat ik extra verdiend aan die 4800 gulden... geeft u niet op aan Groningen. Oh. En dat was soms... Was, had ik wel meer dan 10.000 uh, gulden per jaar. Meer dan 10.000 gulden moet je nagaan. Soms op tot 12.000. Ja, dat was gigantisch natuurlijk. Dat is gigantisch voor de studenten die tijd, ja. En, en uh, heeft u de studie met uh, goed gevolg afgelegd? Dat ging helaas niet door vanwege mijn statistiek ik kon alle tentamens halen, welke de ook, maar statistiek ging je door. ik ben geen wiskundeknol. nee. dan hang je op één vak. oh, dat is hartstikke jammer geweest. maar is dat dan heeft het dan de rest van uw leven eigenlijk in de weg gezeten? dus als je de studie dus moet afbreken. Eh... nee, helemaal niet. ik heb, uh, je houdt er dan hoeveelheid kennis aan over. Die je later weer kunt gebruiken. Ja, echt waar? Ik ja, heb altijd zo. het gevoel dat je veel kennis opdoet die je nooit meer gebruikt, maar dat je iets anders leert aan de universiteit. Nou, ik, ik, uh, ik heb er nog steeds nut van en nog steeds plezier van. Hm. Dat ik uh, die kennis opgedaan heb. Wat dan? Ja, ook zal ik dat zeggen. Uh, Noem eens wat. Ja, uh, je weet wat uh, over China, je weet wat over Japan. En je weet hoe de, de situatie daar in elkaar steekt. Je weet. Hmm. Uh, hoe je uh, sommige culturen moet benaderen of niet moet benaderen. En wat ben je dan. Ben je uh, docent gebleven aan een basisschool? Uh, lach niet. Ik werk nu in een chocoladefabriek. Kijk, dat bedoel ik. En dan nog heb je er wat aan. Wat dan? Ja, je werkt met andere culturen nog steeds. Ja, dat, ja, ja, dat komt een groot er wel even pas. Een groot <laughs> gedeelte is negroïde. Een deel is Chinees, een deel is Indonesisch. Ja. Uh, je hebt er nog steeds wat aan. Ja, dat dat vind ik allemaal weer heel. Uh, en dat klinkt heel zot. Maar het is wel zo. En zelfs die antropobiologie. Daar heb ik nog steeds wat aan. Als ik dat met mijn mensen moet bespreken. <laughs> ik, ik ben toch wel een beetje de medische kant uh, aangedaan. Ja, heel goed. Want ik kan uh, heel boeiend vertellen. Ik heb ook aan, uh, aan grafcultuur gedaan hoor. Ik heb uh, de Pieterskerk in Leiden opgegraven bijvoorbeeld. Oh. Nou, dat is weer. Dat, voert, dat gaan en, we er een andere keer over hebben. Dat, want... dat was het. Uh, ...had met die antropobiologie te maken. En die professor vroeg... We hebben ...voor de zomer hebben we zoveel studenten nodig... ...die de Pieterskerk op gaan graven. Ja. En daar heb ik me voor ingeschreven. Natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> ik. Beladen staat dat je dat niet doet. Nee, spectaculair en dan je, natuurlijk. In de zomer zat je twee meter diep... ...op de bodem van de Rijn... ...skeletten op te graven, terwijl het beden... 2 graden was, was het boven 25, 30 graden. Zo, maar dat is natuurlijk leuk. Dat, dat is pas leuk, meedoen aan uh, wetenschappelijk onderzoek voor dat, de ogen. Ja, dat de leren. leuk. En zo heb ik het ook ervaren. Ja, maar, maar toch, dat, snap dat, je, dat, dat is spectaculair natuurlijk. Dat is natuurlijk spectaculair. Zeker als je jong bent, je bent in je bent 20, je bent nauwelijks 30 niet eens. Ja. Dat is schitterend, ja. Nou, dat vind ik het je dat... op en het je af en laat het pijltje in en <laughs> ja. graf uit letterlijk. Gewoon een amateur-archeoloog geweest. Ja, dat nee, nee. deden we. We ja, hakten omdat we met, met natuurlijk een, een aantal studenten waren en uh, onderin zo'n keldertje hakten we een steentje eruit. Dan konden we met elkaar communiceren. We ja. met elkaar praten. Want ja. dat ging natuurlijk niet als je dus. Uh, uh, Moeder, je ziet alleen zo'n keldertje zitten. Nee, dat een keldertje van, me. van 1 meter breed en 2 meter lang. Laat staan gebogen over de saaie statistiekboeken. Meneer Sikko, ik dank u wel voor uw bijdrage ik aan denk deze dat uitzending. Ik vond het een beetje leuk geweest. Dus ja, dat doe ik volgens mij enig. Dank u wel. Heel goed. Ik wens nog een goede nacht. Dank Dag. wel. Ja? Dag. Ach, het is zo'n leuke stad hè, om te studeren. Leiden. Een je meegaven met de hoogleraar. Wat studenten al niet doen voor, voor hoogleraren. Daar kunnen we het misschien ook nog wel even over hebben. Um, meneer Van der Wal, goede nacht. Weet u daar? Nee, meneer van der Wal heeft zich even teruggetrokken. Um, hebben we wel Henri aan de telefoon? Ook niet. Nou, dan gaan we eerst eens even muziek draaien. U weet dat u kunt bellen met verhalen over ervaringen aan de universiteit. Waar dan ook in Nederland, misschien zelfs wel in het buitenland. Als u nu studeert of uh, vroeger gestudeerd heeft... dan wil ik daar graag iets over horen. Bel met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kaas Luna. U kunt natuurlijk... Ook mee twitteren en via e-mail reageren. Wij volgen het allemaal. Ja. Moments and all of us know that we're soon getting older and they won't ever come again. They're square as in the and they can hurt you. There's edges and star spangled propaganda twisting everything round the bend. Filling them up with the same information, but let me do it how I do it. All oh, the pages turn white and black. When it's been red there's no turn. Zero van Tim Akkerman in de nacht van Kazeluna op Radio 1. Uh, u bent een gast bij de NCV om kwart over één. En wij praten over ervaringen aan universiteiten in Nederland met name. U kunt bellen met 0800 1121. Meneer Toptsuoglu, als ik het goed zeg. Goeienacht. Hallo? Goeienacht. Ja. U heeft wel goed gezegd, Topçuoğlu is mijn naam. Oh, nou... Ik zat in de buurt, ik zat in de buurt, ja. ja. De buurt. Top ja. Top dat betekent de zoon van de kanonier. Oh, nou dat is... Nou, als, u als heeft u in het, het leger ge... gestudeerd. Ja. Ja. Als u ergens ziet dat de OGLU, dat ja. betekent zoon van... Oh. Ja, net als Jan Janssen, Jansson in ja. Nederland, ja. Ja, goed. En in Turkije, het is de zoon van... De kanonnier. Mijn naam betekent dat. Mooie naam om te dragen. Ja, dank u wel. Het is ook een uh, historische naam. Dat was gegeven door uh, de sultan van het uh, uh, toenmalige Ottomaanse Rijk... aan ja. mijn voor voorouders. Kijk, zo speelt de geschiedenis van Turkije nog door in uw eigen naam. Dat klopt. Ja. Dat klopt. En uh, mijn verhaal over uh, studie... Ja. Ik heb uh, totaal 26 jaar studie achter mijn rug... Ik ben geboren in uh, de afgelopen uh, eeuw, 1942. Ja. En uh, ik had uh, wel eerst uh, in uh, Ankara gestudeerd voor Middle East Technical University. Ja. Het was in Rockefeller Foundation. Het was uh, tussen Midden-Oosten en Turkije met Engelse professoren, met en... uh, Amerikaanse professoren. En dat studeerde u daar dan in Ankara? Dat, uh, business Administration. Oké, ja, dit is een soort bedrijfseconomie, denk ik, zou je het noemen, of niet? Juist. Daarna had ik wel mijn tweede faculteit. Dat vind ik wel verandering is beter voor mij. Dat past beter mijn toekomst, had ik wel gedacht. Dan ben ik wel Politieke Wetenschappen in Ankara, Sia Salveglaire Faculteit. Dat noemen we dat. Het is net als in Frankrijk politiek, Exact dezelfde de lesprogramma, exact dezelfde de, de inhoud. Toen uh, was ik wel uh, 68 afgestudeerd. Ik was werkzaam bij het ministerie van Technologie en uh, Commerce in Ankara. Ik had uh, een uh, de, ja, uh, studie aangeboden door de Dutch Technical Hub. Ja. Toen ben ik wel uh, in Delft terechtgekomen in jaren zeventig. En is er dan een groot verschil tussen uw ervaringen in Turkije, met die ene en het andere instituut? Het ja. ene was eigenlijk een internationaal instituut, en, en toen vervolgens in Delft aankomen. Was dat dan was dat een schok, een, een groot verschil in ervaring? Nee, nee, nee, not at all. <laughs> het was uh, volledig zo dat uh, ik was uh, in Turkije werkzaam met uh, de UNIDO en UNDP met uh, alle internationale de uh, experts voor de yeah. kleinschalige industrial uh, the enterprises enzovoort. So yeah. Toen ik in uh, uh, Delft, uh, onder leiding van uh, het ministerie At, uh, er was een uh, soort van postgraduate cursus, Small Scale Industrial Management cursus. Toen maar? Dat heb ik, pardon? Toen maar, nee, toen maar, een hele mond vol is dat. Ja, yeah, het is uh, in uh, mijnbouwplein 11 uh, in Delft. Het was in uh, de ja, filiaal van de Technische ja. Universiteit van Delft. Maar was uh, meneer nu. Ja, zoiets. Ja, precies ja, inderdaad, zoiets. <laughs> ja, zoiets ja. Maar u heeft 26 jaar gestudeerd. Ja, yes. dat, yes. dat, dat was bij elkaar. Dat is ongelooflijk lang. Dus, ja, dan, dus... dan zeg ik nogmaals. Dat was, uh, de, uh, toen was ik in uh, de Delft. Ik heb uh, de studie Small Scale Industrial Management afgemaakt gemaakt ja. met de goede cijfers en dan had ik wel de uh, reitcursus bijzelfde de in de, de, zeg maar instituut en ik had ook een contract met de Kit Koninklijk Instituut van de tropen. Ja. Ja. Maar helaas ik moest wel terug naar Turkije oh. naar aanleiding van de reorganisatie in mijn ministerie. Ik word de ...teruggeroepen door mijn ministerie... ...met een speciaal telegraaf. Ik ging naar Turkije. Maar toen heb ik wel gezien dat ja, mijn toekomst ligt in Nederland. Ja. En ik ben na mijn militaire dienst en na mijn compulsory service... ...omdat mijn ministerie heeft betaald voor mijn de studie in Nederland... ...hoewel ik had ook tegelijk ook een soort van salaris en scholarship van de Nederlandse overheid... gekregen van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Dus uh, de, ik kom uh, naar Nederland en ik heb meteen een baan uh, gevonden... via minister Pronk. Uh, hij was ook minister van Ontwikkelingssamenwerking... bij het Nederlands Centrum Buitenlanders. Ja. Toen hadden wij een speciale instituut of een bureau internationale migratie en ontwikkelingssamenwerking. Maar het gaat me om, even om wat uw ervaringen aan de universiteiten zijn. en ja. u, heeft, u, heeft er gewoon, u moet er wel heel erg van studeren houden, anders kan dat het klopt, niet. Dat, klopt, dat maar, klopt. En wat is dat dan? Waarom houdt u daar zo van? Dat, dat je dat zo lang kunt volhouden, zoveel Omdat, verschillende... Het is een kwestie van, uh, u bent wel uh, iemand in Turkije, u komt naar Nederland. En, uh, Nederland was in jaren 70 academicus met één uh, of twee handen te tellen was. Yeah. Er waren niet zoveel mensen en u uh, weet wel de situatie van Turkije. Yeah. U heeft wel ook kennis gemaakt met de Nederlandse situatie. Yeah. Toen was de gastarbeiders. en dat uh, no. was de uh, issue, hot issue voor yep. mij. Ik heb uh, in Estates gestudeerd, industrial management gestudeerd. En ik heb de politieke wetenschappen en de bedrijfskunde en de bestuurskunde gestudeerd. En ik zeg dat hey, hier kan ik wel meer betekenen voor de, de Nederlandse overheid en ook voor de Turkse overheid. Ja, yeah, precies. En daarvoor ben ik wel gestudeerd uh, uh, ja, uh, en studeert nog een keer gestudeerd. Ja, u... Dat niet, niet uh, uh, uh, uh, genoeg was. Ik heb ook bij Nederlandse Spoorwegen <laughs> uh, gewerkt. Als uh, de stafmedewerker voor buitenlandse werknemers. Onder mijn uh, vleugel had ik wel 43 maatschappelijk werkers. So. En ik was bij de stafbureau. Ik had wel contacten met personeelschef en met bedrijfsarts, arts ja. en Ze waren allemaal bekende uh, de, ja, uh, gebieden voor ja. mij. Maar maatschappelijk werk... Ik, maar, werd, ik ga u toch een beetje... Ik, ik, ik ga u even onderbreken, want anders gaan we uh, te veel um, in allerlei andere verhalen terechtkomen. En dat is jammer. Um, want het is in uw geval wel evident dat al die opleidingen... en die wetenschappelijke studie wel heel veel betekend heeft. En zo dat het u in staat heeft gesteld om maatschappelijk werkzaam te zijn. Dus daar wou ik het even bij laten. En ik dank u eigenlijk heel erg hartelijk dat u ons heeft... Ja, maar heer... het is nog niet afgelopen. Ik heb ook logistiek, maar want ik heb ook... Ja, maar u Moet houdt nou niet alles... op met studeren. <laughs> nee, maar ik, we, we, we, we moeten er even mee ophouden. Dus ik dank u wel. right. oké. Okay. Ja? Nou, bedankt, Dank u wel. dan En ja, veel succes. <laughs> Oké, okay, bedankt, dag. Mevrouw Brouwer, goeienacht. Ja, dag, mevrouw ja. Brouwer. Ja, sommige mensen die gaan maar door met studeren. Ja, ja. Dan. nou, ik niet. Nee? Nee, ik ben 80 intussen. Oh. Maar ik heb een paar uh, uh, gekke, ja, anekdotes. Ook leuk. Teg ik kom uit Den Haag oorspronkelijk. Ten van de oorlog moesten we weg daar. Ze tegen Scheveningen aan, andere lagere school... Weer weg naar het dorp Wassenaar, konden we ergens in, gekwartierd, weer een lagere school. Zo kwam ik op de vierde lagere school, dat is de school waar de prinsesjes zaten. Oh, gezellig. Halverwege de zesde was dat toen. Een enorme kaktroep, als ik zeggen mag. En ik, was helemaal, ik kwam uit het dorp, dus ik, werd uit, ik werd, deed niet mee en ik was bang en ik huilde en... Toen, zei, euh, toen had ik twee onvoldoendes en toen zei het hoofd van de school... nou probeer Mulo A. tegen ja. mijn vader, die was leraar. En die zei, nou ik laat het toch maar toe, laat het examen doen. Uh, dat is gelukt, dus ik heb gym gedaan in uh, Wassenaar. En toen ben ik medicijnen gaan studeren in Leiden. Dat vond ik ook heerlijk. Maar ik heb daar in die studie, dat je je helemaal niet meer voorstellen... we zaten met iets van, nou, dertig meisjes op de voorste rijen... Want je mocht absoluut niet tussen de jongens zitten. Ach, van wie niet? Van de jongens nee. niet? Nee. nee, dat hoorde niet. En eh, nou, heb ik meegemaakt dat een van de... Er kwam een hoogleraar op een gegeven ogenblik de zaal op. Dat was een co-assistent. En eh, die zei tegen mij... Ik zou mijn dochters nooit toestemming hebben gegeven... om medicijnen te gaan studeren. <lacht> dat hou je toch niet van mogelijk. Ik dacht, dat moet ik toch even vertellen. Ja, dat, is... dat vond ik wel zo geweldig gek. Zo in en... jaren 50 dus, denk ik, ergens geweest. Ja, ja, ja. ja, ik ben 49 uh, aangekomen. Ja. En uh, was ook toen wel heel apart, hoor. Eigenlijk vond heel... Mijn vader was heel progressief. ja. ja. <laughs> En gedroeg u zich als een, als een braaf meisje? Ja, we waren vreselijk braaf. Ik wist Jammer, hè? Ja, dat ja, achteraf wel, hoor. En toen, eh, nou, dat heb ik nog meegemaakt. Toen was ik al assistent in eh, Dordrecht. Later getrouwd toen. En in verwachting van de oudste. En toen zei de aan Anatoom, die keek mij aan. En die zei, vindt uw man dat goed Zo. dat u werkt? ja. En zo, nou, dat zijn van die dingen, dat kunt u zich helemaal niet meer voorstellen. Nee, ik weet dat het zo is, maar dat, het, dat je dat het ook echt, ja, dat je, nou, je dat voorstelt. Ik heb nog een, een briefje uit Delft, want ik wou eigenlijk ontwikkelingshulp in. Een briefje van het ziekenhuis daar in Delft, voor een wisselassistentschap, en daar heb ik, dat heb ik ingelijst. Er staat: nee, we kunnen u niet aannemen als vrouw, want op de assistentenflat is maar één douche, en die is voor de mannen. <laughs> ja. Ja. O, de, ja, dat kan dus niet, nee. Maar overigens, heeft u, mevrouw Brouwer... Um, heeft, u veel, heeft u ook echt veel geleerd? Ja, bij medicijnen moet je dat wel, hè? Nee, ik vind het, ik heb, ik vind het eigenlijk een, meer een hbo-opleiding. Oh. Er zijn meer, hoor, die dat vinden. Kijk, je leert een enorme hoop. Ik heb zelfs voor mijn propjes de... De het, het eerste jaar. Ik, ja. Wat? Daar ja, niet iedereen weet wat propjes is. Ik nee, heb het Eerste jaar ja, heb ik de, een, de schedel van een zeehond moeten kunnen tekenen. Maar het, het, ik, wat mijn bezwaar was of is nog wel. Ik heb nog wel wat contacten met jonge mensen. Dat je leert zo ontzettend weinig uh, uh, gesprekstechnieken. Ja, en ja. Invoelend voor. Invoelend Ik vind dat je niet een acht hoeft te hebben voor medicijnen studeren, voor scheikunde. Ik, ik zou gaan selecteren op empathisch vermogen. Oké, menselijke eigenschappen, ja. contact maken. Ja. ja daar, ik, zou dat nog steeds zo zijn? Nee, ze hebben wel iets hoor. Maar er, ik weet niet, er is een faculteit, ik kan zijn in Amst... Nee, Groningen geloof ik, waar ze dit nu meer gaan doen. Nou, dat zou interessant zijn om bijvoorbeeld studenten medicijnen van vandaag te horen... om te kijken of dat inderdaad anders is. Ja, dat ik, ze... geloof, ik geloof wel dat, het, dat ze er meer aan doen. Ja. Nou. Misschien dat er mensen kunnen bellen. Mevrouw Brouwer, mooie dat verhalen uit, alleen een, mij. Ja. Uit, een, uit een ver en bijna onbegrijpelijk geworden verleden. En ik heb het in, altijd gewerkt. Een heerlijk vak gevonden. Goed zo. Daar ben ik ja. blij om. Ja, dank u wel. Dag. Dag. Nou, dan heb, je de, dan heb je de goede keuze gemaakt. Dat is dan heel gelukkig. Verhalen over het academische leven aan de universiteit van vroeger en van nu. 0800-1121. Tieneke van den Berg, goeienacht. Nee, Nee, sorry? Nee, sorry? Ik ben daar nooit terechtgekomen. Ach, nee. Ik vind het jammer? Nou, ik was uh, daar heel boos over. En waarom mocht het niet? Van wie mocht het niet? Uh, ik was niet zo goed in algebra. Oh, ja. Ik herinner me het laatste proefexamen, toen had ik een 1. Uh, een 1? In de brug. Maar dan ben je er ook wel heel slecht in. Nee, natuurlijk niet. Maar dat, dat gebeurt heel vaak uh, in je puberteit. Dan moet je groeien en dan... Ja. En later heb ik ontdekt dat ik best goed in Bertha-vakken was. Misschien. Maar toen was ik al lang voorbij. Dus, um... Maar wat, wat, uh, dat, is, dat klinkt heel sneu. Alsof je echt je roeping of je toekomstige <laughs> carrière nee. hebt gemist. Nee, natuurlijk niet. Want daarna gaat je leven de andere kant op. Maar... Welke kant is jouw leven opgegaan? Nou, oké. Okay. Ik, uh, ik, dus, ik zat op een lyceum. En uh, ik kon... Ik moest naar de MMS, middelbare... meisjeschool ja. Dat staat ook al niet meer. Hè? Ja. Vreselijk... En uh, ik wou naar het gymnasium. Maar dat mocht niet vanwege die algebra. Want iedereen zei, nou, ze is niet zo goed in algebra. En ze is een meisje. Ze gaat toch niet studeren. En ik was ook inderdaad de eerste van mijn grote familie. Of groot, maar van iedereen in mijn familie die naar het VWO ging. Dus dat was op zichzelf al wat ik toen niet als bijzonder voelde. Maar, nou, dat was wel anders. Oh, overigens, uh, die... Um, Praktische uh, uh, intekengestrekken enzovoort. In uh, Maastricht is dat al heel lang usans. Ja. En in Groningen heb je mensen die, uh, vrouwen bijvoorbeeld, die zich uh, opgeven om uh, uh, gynaecologische onderzoeken enzovoort te ondergaan. Okay. Maar dat is even voor mijn dus, ja, precies. Maar uh, nou ja, daar was ik zo boos over dat ik dat niet mocht. Dat iedereen daar, en ik was ook nog te lief zeg maar om daar tegen te protesteren, dat, dat ik toen maar gewoon zeg maar fysiek geprotesteerd heb. Ik heb gewoon altijd mijn nebetevakken, um, zolang ze werden gegeven, heb ik ge, ge uh, spiekt, zo, voor zover het komt. Echt waar? Dat is uit protest. Ja. Dat was, uh, <laughs> ook nog wel opportunistisch natuurlijk. Dat was wel handig, maar het was nee, inderdaad van was boos. Nee, ik was boos. Ja. Nou, oké, okay, als ik daar dan zo slecht in ben, nou, bekijk het. Ik doe het niet. <laughs> en uh, daar ben je ver mee gekomen? Ja, heel ver. Want uh, daarna uh, wilde ik per fysiotherapie studeren. Ja. Is, en, dat, is uh, dat gelukt? Ja ik heb een aantal jaren in de praktijk gewerkt. Alleen ik dacht steeds, omdat ik heel erg bezig was met muziek... bij sommige mensen dacht ik, joh, waarom ga je nou niet uh, iets met muziek doen? Want dan word je veel gelukkiger van en dan vergeet je al die ellende. Denk jij dat, dat, dat veel mensen de verkeerde studie uh, kiezen en dan ongelukkig worden? Uh, nee, ik denk eerder dat heel veel mensen... Nou, het was niet mijn verkeerde studie... Alleen, daarna kreeg ik een betere stil, laat ik het zo zeggen. Hmm. En ik denk dat mensen... Uh, nou ja, net wat ik ook al zei over, over die uh, algebra. Ik kreeg op een gegeven moment na mijn, mijn MMS weer uh, wiskundeboeken in handen. En toen ging ik opnieuw die sommen maken en constru construeren en zo. Ik dacht, nou ja, ik kan het best... Ja. Hoezo? En bij die uh, wiskunde. of bij die fysiotherapie. moet je ook uh, exacte vakken. Ja. Natuur en scheikunde moet je doen. En dan moet je constructies tekenen. van, uh, van de machines die je gebruikt en zo. En, nou, en toen had ik gewoon zeven en achter. Dus ja. het was echt onzin. Maar je moet gewoon een groei doormaken. En die groei. ja. ja. Die, die laat bij sommige mensen, of, bij, ja, of misschien bij heel veel mensen... niet meteen zien wat jouw wat jou capaciteiten zijn. Ja. En dus je dan moet ontzettend je goed, goed opletten als je je keuze maakt. Je dat moet, dat... Nee, maar niet, nee, je maakt je keuze, maar dat is dan van het moment. En dan uh, ontwikkel je en dan ontdek je dingen. En, dan, uh, en dat lees je nu ook in de krant. Mensen uh, van 30 gaan... Nu soms nog hun massen doen. Ja, ik kijk naar mijn eigen zoon, maar. Wat die is? Nou ja, die, die is nu pas met een massen bezig. In de oudste die? Dertig. Maar dat is niet, hij is niet een uitzondering. Dat is heel gewoon ja. dat mensen denken: oh ja. En dan worden ze pas wakker en nou, dan willen ze dat pas. Ja. Nou ja, maar dat is wel misschien nog. Of is dat tegenwoordig te laat? Nou, jouw zoon kan dat nee. dus nog niet. Nee, nou ja. Uh, aan de ene kant is het niet te laat, want je, je wilt het. En als je het wilt, kan het gewoon. En soms moet je daar bergen voor verzetten. Ja. Want de regering zegt, ja, je moet in een paar jaar je studie doen. Maar het is ook iets wat niet kan. Want je, je moet je ontwikkelen. En ja. dan in die ontwikkeling, in die studie, denk je... Oh ja, maar nu moet ik deze kant op. Ja. Dus het kan op sommige momenten gewoon niet echt ideaal verlopen. Nee, het nou oh nee, op heel veel. Nee, Want, ja, Mons, nou hoor maar, de man die, die uh, jij net uh, interviewde, ja, Mols. Gerard Mols. Ja, die begon met een mavel. Ja, Mulo. Ja. Uh, Mulo, ja. Nou, en ik ken nog iemand die ook zo begonnen is. En die nu ook een uh, uh, chemisch-bioloog is. Hm. En ja. allerlei... Uh, uh, onderzoeksdingen dingen doet echt een, een soort uitvinder, maar die is net zo begonnen en toevallig gewoon die ook in het zuiden. Dus ik <lacht> moest meteen aan hem denken toen ik dat hoorde. Van ja, en, en dat gebeurt zo vaak dat Maar mensen... statistisch uh, levert dit nog geen. Uh, <lacht> ja, nee, en ik, ik geef nu al jaren les <lacht> en ik weet zo dat mensen zich in het, als jong zijn ook niet heel vaak niet laten zien. Wie ze zijn, en dan kun je dat ook niet zeggen. En, dan, en Ik geef les in een creatief vak, het heeft niks met fysiotherapie te maken. En nou, ik zie in, in zo'n creatief vak zie ik die mensen. Ja. Nou, als het hun affiniteit heeft, dan, ja, dan zie ik ze gewoon meer dan me, mensen die uh, rekenen en taal en lezen geven. Eigenlijk zou je mensen later pas moeten laten kiezen. In nee, in dat geval, kan ook niet. Nee, nee. Nou ja, ja, dus kunnen nee, andere gezinnen dingen doen. Ja, tuurlijk. Maar goed, als het niet kan, dan moeten we maar leven met het, uh, ja, het probleem. Okay. Maar ik heb dus gestaakt. Ik, ik... heb gewoon ja. geweigerd om dat te doen. Heel goed. Dat pleit voor je. Dank je wel. Welterusten. Da. Dag. Dag. We Wij gaan nog niet naar bed, hoor. Het is het uh, zes minuten over half twee. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Um, we gaan door tot twee uur. Daarna de EO. Dus de hele nacht gaan we nog door. Meneer De Haan, nacht. Hallo, heeft u gestudeerd? Ik heb gestudeerd. En, en wat? En, uh, maar het begint al met uh, uh, de HBS. Oh. In die zin dat ik uh, werd doorgestuurd naar een psychiater die een schooladvies deed. Ja. En dat het advies leidde als volgt, misschien... Met een beetje bijspijker is die geschikt voor de MULO en anders moet hij naar de LPS. <lacht> Hadden ze daar gelijk in? Nee, ik ben naar de ABS gegaan. Ja. En uh, met steun van mijn ouders. En dat heeft met hun uh, opleidingen te maken. Want? Ja. Nou, mijn vader was maar drie jaar wees. En die heeft maar één diploma gehaald, ja. nadat hij uh, verder grootgebracht is in kloosters enzo. En dat was koeienmelk een diploma. Ja. <laughs> nou, mijn moeder die heeft maar drie jaar naar school gehad, maar ze vonden dat hun kinderen het beter moesten hebben. Ja. Daar komen de feiten op neer. Dat is een klassieke verhaal hè, dat je je kinderen ja. wil een opleiding uh, geven. Dus ik naar de ABS daar samengedaan. we samen gedaan. En er kwam gelukkig uit dat ik uh, ...een vijf hebben, waardoor ik een gedeeltelijke boekenbeurs kreeg. Mooi. Want anders was het nog zo geweest dat ik vanwege de kosten voor, voor, voor alle boeken... ...alsnog niet naar de ABS was gegaan. Ja. ja, En is het toen gelukt? Ja, ik ben daar. de ABS doorgekomen daarna ben ik... Uh, toen ik voor de keuze wat nu? Nou, toen zei ik, ik ga studeren tegen mijn ouders. En die keken me aan. Maar zei na vijf minuten... Uh, prima. Ja. Welk vak is het geworden? Economie. Economie. Bent u daar gelukkig van geworden? Uh, ja, in die zin van. Ik heb uh, de mazzel gehad op de pech. Ik ligt er aan hoe je het kijkt. Om in de jaren 60 economie te studeren. Ja. Om de jaren 60. Ja. Of beruchte jaren 60. Oh, sommigen. Wat was het voor u? Nou, dat was met de studentopstand en ja, zo. Precies, ja. Maar waren dat goede tijden, beruchte of geweldige tijden voor u? Dat waren goede tijden. Ja. Dus u heeft meer van de studentenopstanden geleerd dan van de studie? Nee, nee, van de studie. Met name van één professor, professor Henneman. Daar met name van. Oké. Okay. Zoals hij een vraagstuk uit Eesavond tot in de kleinste details en daarna weer opbouwde. Ja, dat was geweldig. Hij stond toch zo bekend dat als je bij hem een grote deed en een scriptie, een doctoraalscriptie, dan was je verzeker... en die deed het allebei in één keer goed, dan was je er verzekerd van dat je op een andere universiteit minimaal lekker kon worden. Ja, ja. Zo streng, zoveel eisend. Ja. Wat? Zo streng en zoveel eisend. Ja. Um, uh... Ik wil nog één ding weten, want de verbinding is nogal slecht, dus kunnen we kunnen het niet eindeloos ja. uh, volhouden. Um, hoe kan het nou dat die psychiater u geschikt acht voor de Mulo? Ja, dat weet ik niet. Ik, achteraf, ik heb dat advies nog altijd hoor, op schrift. Dat snap ik. Denk ik dat hij overdommel was door mijn, mijn, mijn, mijn technische kunde, zeg maar. Schroefjes, noem maar op. Hm. Uh, alleen dat had ik als kind meegekregen. Want wij kregen als kind altijd meccano. Ik weet niet of dat in is. Ja, ja, ja, zeker wel. Ja. ja. Nou, dus je wist wel hoe een boutje in de, in de ja. maar da, da, da... en een schroefje zaten. En hoe dat functioneerde. Ah, ja. En daar was ik zo goed in uh, toen ik bij hem zat, een paar uur. Ja, dat heeft hem waarschijnlijk overdonderd. Ja, dat hij dacht, die jongens technisch, maar die kan dus verder niet. Ja. Nee, kijk, we kunnen er soms zo instinken bij mensen. Meneer de Haan, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Ik wens, ik wens u nog een goede nacht. Ja. Ja? Dag. Vincent van Haren. Goedenavond. Goedenavond. Academisch geschoold? Nee, nou oh. althans niet universitair. Nee, dat is, acad ja, dat is academisch toch? Uh, ja. En uh, Wel anders geschoold? Anders geschoold, ik ben een HBSB'er. Een fantastische opleiding, ja. moet ik zeggen. En uh, wij deden dezelfde sommetjes voor ons eindexamen, in de aanloop naar het examen had je vroeger van die proefwerkboeken. Ja. Nou, dat waren dezelfde sommetjes als die uh, begin 1900 gemaakt werden voor de HBS. <lacht> dus er was in die tijd heel, gewoon helemaal niks veranderd. Nee, dat blijkt van je. Ongelooflijk. En, uh, nou ja, goed, ik ben naar de hand, uh, de bouwkundige richting opgegaan. Hoger Technisch Instituut. Maar wat ik zo jammer vind, ja. en ik moet zeggen... Uh, van, van, van de Mols. Mols, denk ik. hè eh? Mijn gast bedoel je? ja Gerard Mols. De Mols? Nee, Mols. Nou, ik heb daar vanavond nou al zoveel... Uh... Nou ja, goed. Nou, ja, maakt niet uit. Het is, we weten wel voor wie we het hebben. De rector hij, mag niet even dus Nou, Die, die, die, die, die mule was helemaal niks. En, uh, dus ik ben naar het gym gegaan. Maar... Uh, we scheiden twee jaar. Ik bedoel, hij is 60, ik ben 58. Ja. Uh, dus dat was zo, zo, zo, zo media, medio jaren 60, denk ik. Dat hij dat, uh, die overstap maakte. Ja. Maar op mijn kantoortje heb ik nog steeds de, de, de woordenboeken, de kramers van mijn moeder. Die in de jaren 30 op die Mulo zat. Kijk. En het verschil tussen de Mulo in de jaren 30 en die de wolf dan heeft gehad, dat is al gigantisch. Dat begrijp ik, ja. En dat geeft aan hoe het met ons onderwijsstelsel is gegaan. Alleen maar meerwaarde. Is het echt zo of is dat nou een fabeltje? Nee, dat is geen fabeltje. Hoe weet je dat dan? Geen fabeltje. Ik zal je vertellen, ik heb een stagiaire gehad... en ik heb dus een... dan kun je zeggen van, ja, wat heeft dat nou met mijn stagiaire te maken? Maar die stagiaire die was... Ik heb dus een, een restauratietoestand in, in, in de Bouwnijvrijheid. Mm -hmm. En ik had een stagiaire die was werkzaam bij het kankerinstituut. Ja. Wat heeft dat met Timmeren te maken? Helemaal niks. Maar ze deden het gewoon voor de lol. Die kregen stagiaires van hogeschool in Holland. Mm -hmm. Dat waren dus laboranten die dus mensen met uh, ja, gewoon patiënten moeten bedienen met infusen en toestanden. En dingen moeten onderzoeken. En die kenden het verschil niet tussen gewichtsprocenten en volumeprocenten. En toen heeft het Kankerinstituut op een gegeven moment gezegd tegen die school in Holland, en dan praat ik over een jaar of zes terug, dit is gewoon werkelijk te gek voor woorden. Wij willen geen uh, stagiaires meer van jullie. Dat moet echt verbeterd worden. Ja. Nou, hoe dat nu is, dat weet ik niet. Misschien is het verbeterd, komt het wel weer voor. In Holland is natuurlijk ook het instituut, het hbo-instituut dat zwaar in de problemen is geraakt. Hè? Dat, daar is ook... Ja, maar dat is niet alleen in Holland. Dat geldt voor al die hbo-instituuten. Ja. Hoe zou dat komen, denk je? En hoe dat komt, omdat wij willen... En dat is natuurlijk een beetje... Wat de gast al vanavond zei, van die, die had zich ontworsteld. Men denkt altijd dat... Je moet hoger en beter. Ja, ja. En zelfs in de vakopleidingen... en ik had daar vanavond... of, of vanmiddag bij, bij, bij een nieuwjaarsreceptie... Van, van de Amsterdamse Aannemersvereniging... een discussie over met iemand die voor opleidingen zorgt. Ja. En het moet allemaal hoger en beter. We willen dat mensen dus doorstromen, betere opleidingen beter, krijgen. Het gaat alleen maar om kwaliteit. Je moet gewoon goed zijn op verschillende niveaus... Maar het ene niveau is niet beter dan het andere ja, ja. niveau. Als je maar in op het Nederland, juiste niveau zit. Ja. Nederland streeft altijd naar... Oh, als Pietje of Jantje... Oh, als die die school heeft en als die die school heeft. Ja. En de politiek wenst een beeld te creëren van... Oh, het gaat goed in Nederland met de opleidingen. Ja. En daarom worden gewoon de normen verlaagd. Ja. He, wat je gast vanavond zei, wij willen nu wel... Toelatingsnormen. Ja. Nou, als ik, toen ik van de lagere school naar de HBS ging, dan moest je toelatingsexamen doen. En ik zat gewoon, ik was op de lagere school door de. Ja, door de Jezuiten opgeleid. Nou, dat zijn natuurlijk de, de, de, de, de, de stootroepen van, van de opleiders. Kun je maar zeggen, binnen. Ja, destijds het katholiek onderwijs. Dus je hoefde mij helemaal niks meer te leren over. over uh, zinsontleden en dat soort dingen. He? Ja, je, je was goed. Dus, maar je werd daar wel op getoetst. Ja. Zou je daar, door, daar niet doorheen komen? Ja, dan kon je niet, niet naar, het, uh, naar het museum. Ja, wat je zegt dus sluit aan bij wat al eerder is gesuggereerd dat door uh, dat er een spanning bestaat tussen de financiering van uh, universiteiten, die krijgen namelijk geld per student, uh, ja. Ja, is nou, de verleiding is groot om studenten toe te laten die er eigenlijk niet alle horen? Ja, onderwijs. En waar het om gaat, uiteindelijk. En waar we weer naar terug moeten is dat de kwaliteit ook voor niet-universitaire opleidingen, dat dat weer terugkomt. Maar dan moet ook de opleiding goed zijn. Ja. He, dus als, Laat ik zeggen die vakopleidingen, want dat, laten we nou niet vergeten dat de meeste Nederlanders die krijgen hun opleiding binnen vakopleidingen. En dat moet goed zijn. Maar die vakopleidingen die worden uh, de directies. Dat zijn allemaal mensen die niet uit het vak komen. Dat zijn allemaal managers. En dat is gewoon de hele. Ja. Daar ja. zin... zit het probleem dat het respect voor het vak. En of jij nou een banketbakker bent, ja. of een tandarts, of een timmerman, of een boekhouder. Je moet gewoon zorgen dat je goed bent nee, in, je in je vak. vak. En een manager, die managers die kunnen dat niet voor elkaar krijgen. Dit nee. sluit overigens aan bij wat vandaag uh, door een econoom... Ewout Janssen in NRC Next werd geschreven. Onder de kop lang leven de mensen met de handjes. Dat we veel te veel uh, hoog opgeleiden hebben. In zijn ogen dan in vakken die nergens toe doen. En veel te weinig uh, vakmensen. Ik zal je zeggen, ik had een klant... En die, die, die, die hebben kennis bij, bij uh, de TU in, in, in, in Delft, hè? dus uh, Technische Universiteit. En ik ben een specialist op mijn trappenbouwgebied. Ja, mooi. Maar niet alleen bouwkundig, maar ook uh, met, met, met, met uh, hoe heet het, die mensen, die, die, die uh, fysiotherapeuten, hoe dat gaat. Hm. Wij zitten met een wetgeving op een gebied van bouwkunde. Ja. Eh? Trappen. Alles, alles brandweerendheid van gebouwen. En, en, en daar komen er ook trappen in voor. Ik zeg, wie vraagt er nou eens iets van die mensen die die regels maken aan deskundigen? Ja. Nou, dat zullen ze toch wat doen? En wat er nou ontbreekt bijvoorbeeld, daar in Delft, is een professor trappenbouwkunde. <lacht> maar je, als, als ik nu iedere dag, vanmorgen hoor ik het weer. Ik, ik, ik, denk, ik ga het op een gegeven moment opschrijven. Je hebt een hoogleraar van dit en een hoogleraar van dat. En dan denk je, hoe is het mogelijk ja. dat dat een hoogleraarschap uh, voor in het leven geroepen is? Terwijl op andere belangrijke dingen mensen de het verstand van hebben. Ja. Misschien dat er nog wel iets wat dat betreft iets aan kan gebeuren, in ieder geval de trappenbouw. Vincent van Haren, ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Succes met je werk ja. als aannemer. Okay. Ik hoop Dag. dat het lukt met al die stagiaires. Jos, goede nacht. Hallo, Jos. Heeft... Met wie spreek ik nu? Met Venno. Met Enno, Venno. Ja. ja, ik heb niemand gehoord vooraf. Uh, ja, ik heb ook geprobeerd uh, te studeren, zal ik maar zeggen. Oh jee, klinkt niet, ge, kling, kling niet ge, ge, geheel geslaagd. Niet geheel geslaagd. Nee, ik had nooit moeten gaan studeren, joh. Ik, ik heb wel eens waar gymnasium gehad. En ik ja. had het met hele mooie cijfers gehaald. En ik had een mooie hobby, dat was sterrenkunde... Ja. Ja, als je een hobby hebt, moet je het eigenlijk niet gaan studeren. Nee, dat, is, dat schijnt heel onverstandig te zijn. Ja. Maar en, je bent sterrenkunde in Leiden gaan studeren. Juist. En waarom en dat, is dat niet goed gelukt? Nou ja, eh, kijk, toen kwam ik erachter dat als je iets wilde presteren in eh, dit vak... dat je wel zo ontzettend goed moest zijn in allerlei verschillende vakken... als eh, wiskunde, natuurkunde, scheikunde... Ach. Enzovoorts. En uh, ja, ik ben er helemaal niet in geslaagd om daar iets in te doen. Wat jammer. Maar, goed, ik heb al ongeveer een jaar of tien in uh, Leiden gezeten. Als student ook inderdaad. Ja, uh, aan de Keizersstraat Dus ja. dat is vlak bij de Sterrenwacht. En dat is de naam van de directeur van de Sterrenwacht geweest. Eh... Uh, maar dat en, en, was, dat nou, maar was dat nou een, een, een tien, tien jaar studeren? Dan kan je zeggen dat dat kan een fantastische tijd zijn geweest, of juist een worsteling, omdat het niet ging, of juist omdat je een heleboel andere dingen toch ondanks alles geleerd hebt. Hoe is dat nou geweest? Ja, van allebei wat, hè? Een worsteling en omdat je van alles hebt opgepikt toch uh, voor je algemene ontwikkeling, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik ben uiteindelijk nu geland als vrachtwagenchauffeur. Ja. En daar voel ik me goed in. Ja, en dat is, dat is uh, goed werk. Ja. Had je, had je gewild dat het anders was gelopen? Ja, misschien dat er toch iemand eerder tegen me had moeten zeggen... je moet iets praktischer doen dan gaan studeren. Ja. Maar ja, als je met uh, gemiddeld acht eindigt op je gymnasium... dan uh, vindt iedereen dat je moet gaan studeren dat, natuurlijk. Maar dat is ook wel een beetje, ligt ook wel een beetje voor de hand. En dan is het toch wonderlijk dat je dan kennelijk zoveel moeite hebt aan de universiteit. Of, of, of zijn die vakken dan ook echt zo moeilijk dan? Wordt het zo hoog gegeven aan de universiteit? Of toen in Leiden? Nee, dat vind ik ergens toch niet. Maar je bent er niet op voorbereid. Als je zo goed bent geweest, dan denk je... het gaat allemaal zo makkelijk je af. Ja. En uh, dat lukt allemaal wel. Uh, alleen uh, ja, dan als je op de universiteit komt... dan leer je toch dat je eigenlijk... Uh, als je dat wilt doen, echt goed moet uh, ja. werken en leren. En uh, ja, ergens uh, kwam er een stukje faalangst en andere zaken in mijn persoonlijkheid aan de orde die dat uh, ja. lieten mislukken. Goh. En uh, ja, dan moet je dus omschakelen. Heeft dat veel moeite gekost om te accepteren dat het niet ging? Um, ja, ergens wel. Uh, ik, ik, heb, ik heb uiteindelijk geprobeerd met datgene wat ik allemaal gehaald heb toch nog wiskundeles te gaan geven. Ja. Uh, ja, het was misschien bijna allemaal net gelukt, maar ja, ondertussen had ik hier in Leiden ook mijn groot rijbewijs gehaald. En je moet toch op een gegeven moment geld verdienen, je moet niet afhankelijk zijn van een uitkering of uh, ja. wat dan ook uiteindelijk. Maar ja, ik kan niet uh, voor een klas gaan staan, ik kan niet achter een computer gaan staan, ik, ik moet iets doen. Ja. Dus als ik werk gewoon fysiek, uh, dat, dat aardje, en als ik uh, ga denken, dan ga ik zweven. Ja. Ja, juist, ja, dan, dan, maar dan, zo leer je jezelf dan kennen en kom je uiteindelijk toch terecht bij wat je moet doen. Ja, en uh, nee, goed, met alles, ja, ik voel me heel erg thuis, internationaal en uh, nog wat. Uh, ja. Ja, ik ben wat uh, gestudeerd. zou ik maar zeggen, dan de gemiddelde chauffeur. Je bent dan natuurlijk al gauw de professor enzovoort. Ja, word je zo beschouwd? Sorry? Word je inderdaad zo beschouwd als de professor? Ja, soms wel. Soms denken ze dat ik gewoon de directeur ben. <laughs> maar dat is dan wel weer erg grappig, vind je niet? Dit is erg grappig, maar je moet er wel mee omgaan dan. En de juiste manier ombuigen. <laughs> ja, dat snap ik wel, ja. Nou, dat is je dan, uh, hoop ik, gelukt. Ik wens het je van harte toe. Ik, ik dank je wel, En ik wens je nog een goede nacht, in ieder geval. Ja, oké, okay, bedankt. Dank je wel. Dag. Dag. We hebben nog tijd, denk ik, hè? Ja, oh ja, het is nog, geen, uh, nog lang geen twee uur. Het is pas uh, zes minuten voor twee. Um, met wie spreek ik nu? Um, nu met Johan Webius, dat je... het mijn beurt is. Ja, het is jouw beurt. Je bent uh, nu in de uitzending. Dag, Johan. Alex, hallo. hallo. Ik wil een pleidooi doen voor een heel sterke veelzijdigheid op allerlei gebieden in de maatschappij, natuurlijk, maar ook heel specifiek in het onderwijs. Ja. Ik wil een pleidooi doen, het is helaas een pleidooi achteraf, maar ik wil een pleidooi doen voor de veelzijdigheid van de ULO, ULO ja. en vooral ook van de MULO-B-opleiding. Oh. En dat weet ik van haar bij. Want u heeft nou, er zelf laat... op gezeten in de tijd. Nou, laat ik eerst. Nou, ik heb er zelf niet op gezeten. Maar een buurmeisje van mij heeft op de muur gezeten. Maar het is misschien handig om even heel kort mezelf te introduceren. Graag. Ik heb gestudeerd Utrecht 1961 tot 1968. Ik heb daar wiskunde, natuurkunde en sterkunde gedaan. Zo. Um, dat is dan voor het kandidaat examen geweest. Voor mijn doctoraal heb ik uiteindelijk de tentamens gedaan voor... Um, uh, algemene en hoogte, ik zeg verkeerd... of verzuiveren en toegepaste wiskunde. En daarnaast heb ik vakken gelopen... zonder het het te doen... in um, geschiedenis van de 20e eeuwse muziek. Ik heb wat kwantummechanica gedaan... Hallo. ik heb wat sociologie gedaan, et cetera. Oh Kortom, een hele hoop bijgeklus. En, en het is omdat u dat interessant vond... of leuk vond? of, of ja, dat... ja, kijk... Uh, um, om uh, de musicologie even te nemen... Dat was uh, wijn um, Rudolf Escher... Die had toen de tijd een um, aanstelling aan de Universiteit Utrecht. De componist Escher. Uh, de componist Rudolf Escher. Ja. En, de, en dat was gewoon opwindend om dan de colleges daar te volgen. Wat wist je dan als je daar studeerde? Dat uh, kon ik daar gewoon daarnaast uh, doen en dat uh, kwam op geen enkele manier in conflict met uh, dingen die ik in mijn, in mijn nee. hoofdstudie moest doen. Dus dat ging gewoon. Ja. ja. geweldig. Ik weet niet, zou dat nu nog steeds zo zijn? trouwens? zou dat nog kunnen? Of, of is het, zijn, die, zijn die schema's van die studenten tegenwoordig zo strak... dat het helemaal niet meer kan vandaag de dag? Nou, ik weet niet of de schema's van de studenten verstrakt zijn... maar ik weet wel dat de politiek... of nee, dat het kabinet, ik moet het heel specifiek zeggen... het kabinet eh, plus de ambtenaren die erachter staan... het ons aan alle kanten praktisch onmogelijk maken... Eh, om je eh, talenten eh, wijd en veelzijdig te ontplooien. Heb je één studie eenmaal voltooid, dan kun je voor een tweede studie... Hoe gemakkelijk die je er ook bij kunt doen... Uh, kun je nota benen 15.000 euro per jaar gaan schokken. Dat is het instellingstarief. Er ja. ja, is een stuk op. Ja. Namelijk om de tweede studie um, in te vatten uh, binnen de eerste studie. Goed, je begint u... studie 1, je begint studie 2... je beëindigt studie 2 en je beëindigt studie 1. Ja. Uw pleidooi is eigenlijk voor veelzijdigheid binnen de studie. Ja, maar mag ik nog even terugkomen heel, op de, de mulo B? Heel kort dan. Ja, mijn buurmeisje heeft daar 21 vakken gedaan. De HBSB had toen de tijd 15 vakken. Dus nog wat meer eenzijdiger, nog wat veelzijdiger. En die bureau stond op het punt waar je... ...naar de HBS, de gymnasium of wat dan ook... ...maar ook naar de ambachtsschool en de technische school. Het ja. was een kruispunt waar eh, nou ja. echt alle kanten op kon. Maar en hiervoor niveau was goed. Ja. Mijn buurmeisje heeft natuurkunde gedaan... Waar een specifieke opgave was, vertel iets over de relativiteitstheorie van Einstein. Zij een beetje wanhopig zijn erbij toegekomen. Ik heb daar iets verteld over de relativiteitstheorie, zonder die moeilijke wiskunde erbij. En ze heeft een ontzettend goed cijfer gegaan bij deze voordracht. Nou, dat vind ik mooi om dat verhaal te horen. Johan ja. Mebius, ik dank u wel in ieder geval. En goede nacht nog. Ja, alsjeblieft en bedankt voor de goede nacht. Dag. Ja, dag Rex. Ik krijg nog een e-mail van Jopie, die ook zo, het ook over de relativiteitstheorie heeft. Die is nu over de 40 en leert nog iedere dag. Op de lagere school ben ik één keer blijven zitten, want ik kon geen dictemaat maken. Daar was ik heel slecht in dat ik op mijn tiende boeken over relativiteitstheorie las... en die op mijn manier kon uitleggen, bleek niemand te imponeren. Niet dat ik daarop uit was, want dat besefte ik destijds helemaal niet. Na de zesde klas moest ik maar naar de huishoudschool... ondanks dat ik achteraf gezien voor alles behalve taal vwo-niveau had. Mijn ouders hebben me toch maar naar de, HAVO, naar de MAVO gestuurd... waar ik voor alles behalve taal hele hoge cijfers haalde. Met veel moeite haalde ik ook hoge cijfers voor Engels en Nederlands... Gelukkig had ik mijn enthousiasme voor natuurkunde niet verloren. En na de MAVO heb ik MAVO gedaan, waar ik met een 8,5 geslaagd ben. Waardoor ik 5 VWO, 5 VWO mocht overslaan. Meteen na mijn HAVO-examen ben ik naar 6 VWO gegaan en slaagde. Waardoor ik naar Delft natuurkunde, natuurkunde kon studeren. Het is bijna twee uur. Na mijn afstuderen kwam ik erachter dat ik redelijk dyslectisch ben. Zie je? komt daar de aap opeens uit de mouw. Daar heb ik goed mee leren leven en heb al jaren een leuke baan... waarin ik nog iedere dag leer. Leren is voor mij een manier van leven. En door de tegenslagen toen ik klein was... geniet ik bijzonder van datgene wat ik bereikt heb. Zo is leren. Zometeen de EO. Um, en morgen heeft Helco Span twee mensen te gast. Maarten Treurniet en Marnie Blok. Hij is regisseur, zij is scenario-schrijver. Ze hebben een, voor de NCV en de Cairo een dramaserie gemaakt. Lijn 32.